Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zeker acht Europese leiders komen morgen samen in Parijs... om te bespreken hoe ze een rol kunnen opeisen... bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Ook premier Schoof en NAVO-Chef Rutte zijn daarbij. Een Amerikaanse delegatie is op weg naar Saoedi-Arabië... om met de Russen te praten over vrede in Oekraïne... maar wil Europa daar niet bij betrekken. De midden oosten van Trump zegt dat met Oekraïne apart wordt gesproken... Hij was twee weken geleden al in Moskou om te praten over een gevangenenruil. Google heeft op verzoek van landen als Rusland en China allerlei content van in het internet verwijderd. Dat meldt de Britse krant The Observer. Die schrijft dat Google daarmee censuur faciliteert. Tientallen overheden doen verwijderingsverzoeken bij Google... vaak om de nationale veiligheid te beschermen. In het geval van Rusland en China ging het bijvoorbeeld om video's... waarin kritiek op regeringsleiders werd geuit of werd gedemonstreerd. Google zegt wel tegen te geven aan overheden. Ze zouden zelfs boetes hebben gekregen van Rusland... voor het weigeren van zo'n verzoek. Meerdere medewerkers van maaltijdleverancier Metre in Zuid-Holland... zijn besmet met tuberculose... Volgens De Telegraaf gaat het om 80 besmettingen. Het eerste geval werd in oktober gemeld. Via bron- en contactonderzoek door de GGD werd duidelijk dat er nog meer medewerkers besmet waren. Een besmetting betekent niet altijd dat je de ziekte ook krijgt. Kunstrijdster Nikki Voris is voor de zevende keer in haar carrière Nederlands kampioen geworden. Bij de NK Kunstrijden in Tilburg was het ook haar doel om een ticket voor het wereldkampioenschap af te dwingen. Maar dat lukte haar niet. Daarvoor heeft ze nu nog één kans, volgende week in het Roemeense Boekarest. Boris stopte in 2023 met kunstschaatsen, maar pakte haar carrière vorig jaar weer op. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en het gaat in het hele land vriezen. Op de koudste plekken kan het min 8 worden. Morgen veel zon en de hele dag droog. En het wordt dan 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Toen kwamen we erachter eigenlijk... Wij zijn de opleidingsschool voor Japanners om in Europa te kunnen werken. Oh. Dat was het gewoon. Maar het enige wat ze konden was Engels. Ja, heel gebrekkig. Ook nog. Heel gebrekkig. Maar schrijven en lezen heel goed. Maar ze durven niet. Hmm. En dat, eh, vandaar dat het zo gebrekkig bleef. En eh, op kantoor ook. Allemaal Japans. Dat was natuurlijk allemaal met, met fax en, en handtelefoon. Want ja. portables waren er nog niet.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 Maar personeelszaken, die, die gaf me toen een, eigenlijk een, voor, een voorzet. Want iedereen ging maar vrijwillig weg. Nou, dat is wat zonde. En daar sta je. Ja. Ontslag nemen dat is nooit goed. En uh, ontslagen worden eigenlijk ook niet. Maar die, die, die, die, die gaf dus een... Ik, zei, ja, ik zeg, ik wil wel... weten, Het zo zover van, nou ja, oké. Okay, je kan beter voor, voor, voor jezelf beginnen. En dan moest ik op mijn wang bijten. Want inmiddels was ik al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 hoe heet het? En die zegt, ja, ik zeg, we gaan we zitten wachten tot de klanten komen. Ik zeg, we begonnen nu dat moet. Mm. Dus, nou, dan hebben ze mij dus een jaar de kans gegeven. Dat is eigenlijk een jaar of non-actief, maar met volledig salaris. Zo. Dus dat was lekker. Mm. En eigenlijk vanaf dag één, omdat ik met Renault al contacten had, want ik had die, die, die illustraties al verkocht in Italië. aan een Renault Italië, ja. ik, want ik was er toch...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 Op 1 april 92. En toen ben ik voor mezelf begonnen. En het is eigenlijk vanaf dag 1 goed gegaan. Want dat extra van kennen was gewoon extra. Dat had ik niet nodig. Want ik verdiende het zelf lekker. Ja. I wish I was in the land of cut. Old times there are not forgot. Look away, look away, look away. Dixieland.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 Way down south in Dixie His face was shot as a butcher's fever But that did not seem to grieve oh, Look away, look away, look away, Dixieland Old Mrs. acted to the foolish part She died for a man that broke her heart Look away, look away, look away, Dixie Dixieland The next old missus and all the gals that want to kiss us, look away, look away, look away, Dixie Land. And if you want to drive away sorrow, come and hear us song tomorrow. Look away, look away, look away, Dixie Land. I wish I was in.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 En dat allemaal eigenlijk vanuit deze kamer in Ja, nou hiernaast zelfs. Dat kleine kamertje begon het. Met een tekentafel voor het raam. En mijn zoon had deze kamer nog, Jeroen. En die ging ook het huis uit. En dacht je, nou dan is deze voor mij. Dan nee. ga ik eventjes uitbreiden. Maar uh, nee, dat was lekker. Maar, want toen natuurlijk. Je deed een heleboel buitenshuis. Want er was nog niks digitaal. Nee.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 Heb ik ook 30, bijna, bijna 30 jaar, nee, 25 jaar alles voor gedaan. Logo's, verpakkingen, noem maar op. Maar ik maakte dan verpakkingen in twee kleuren. Maar daarbij nog met, liet ik een mat ver, uh, lamineren. Met spotvernis. Dus op op. Sommige delen met spotvernis. En de, de, de, die, die klanten die zeiden zelfs in de winkels: hebben sommige mensen stond te pulken eraan, doch de stickers waren. Ja, ja, je ja, dus ja, ja, dat ja, effect ja. krijgen ook. want dat ja, vond ik zo mooi. Ja, ja. En die drukkers ook, want dat, dat kwam niet dagelijks voor, dat soort vragen. En, nee. en dat kon nog die ja. tijd. En dat vond ik heel, heel, heel leuk. Goed, Aad, in uh, 1992: <coughs> uh, ben je die zijn...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 En toen was ik inmiddels voor, voor Jan bezig... voor zijn, uh, zijn laatste Formule 1 poging. Weet je wat, wat hij gedaan heeft? Ja. Ik geloof van 94 of, of zo. <much> ik weet niet precies waar het was. En uh, toen heb ik nog... Oh, dat wat heb ik hier nog hangen? Dan moet ik nog iets mee doen? Toen heb ik dit, dit ding gemaakt. Die illustratie van Jan in die auto. En, oh, hij, ja. en die, die is via... Weet het? Autovisie. Die hebben daar een hele campagne mee gemaakt... En die hebben de, de dingen verkocht, die limited editions, die hebben samen zitten tekenen. En uh, toen to zei Jan van dat, uh, dat CCC, en, uh, je moet gewoon Aad, je bent bekend als Aad, gewoon Aad als, als naam nemen. Nou, dat, daardoor is Aad Design ontstaan. Ja, ja, dus ja, ja. het is eigenlijk voor zijn uh, ideetje. Dus dat was, was goed en dat is veel makkelijker.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 Want dus door Renault kwam ik bij Marlboro terecht. En bij Marlboro heb ik ook weer... Uh, weet het, uh, onder, onder, onder, niet die, die poster, maar die posters gemaakt voor de 25 jaar Marlboro. Marlboro-sponsoring. Dat was die, die poster met uh, uh, Paul die als eerste uh, Marlboro-gesponsorde Formule 1 wereldkampioen.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 want je komt als eenling bij zo'n groot bedrijf natuurlijk niet, niet, niet aan de bak. Want nee. je bent geen groot reclamebureau, dus ja. dan. Uh, en dan moet de wereld kosten. En, uh, de, ja, het is toch zo. En, en dan krijgen ze dus, wat was ze ervoor krijgen. Maar dat, ik had een heel goede relatie daarmee. En, de, en dan kon ik dus. Um, die, die Marlboro, uh, of uh, mobiel kalenders heb ik drie, vier jaar gemaakt. Brezon heb ik ook, maar dat heb ik weer met foto's. Hmm. En, uh, en, en zo rommelde ik waarom dat, dat... Zaterdag smittels zijn we allemaal blij, want dan is weer een week van blok op op B, twee uur precies komen mijn vrienden bij mee en dan gaan we flink repeteren We hebben namelijk een jongensorkest en we doen allemaal geweldig ons best, het is een orkest van een man als zes we spelen enkel diksel en jazz want wij zijn stapel Ben je goed in chilen? Want je weet element. En voor ons geen bob of koel, cool, alleen maar dit Alle andere muziek is goed, maar niet En sta bol, gek, oh, dit silenz. Spelen wij een goede je Dansen wij weer in de En voor ons geen Bob of cool, alleen maar dit silenz. Alle andere muziek is goed wanneer je dochter bent, maar nu alleen maar dit silenz. Maar nu alleen maar -land. dit Dit uh, of dit waren de butterflies met.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 Ja, de, de, de, de, de, tegenwoordig staat er een muurtje voor je neus. En dan kan je net, tent van het muurtje kun je nog net een puntje meepakken. Nou, en aan de overkant, aan de buitenkant, dan, dan, dan, dan kan je er nog een gat in het hek kan je fotograferen. En als je dus net naast het hek gaat staan, dan word je op je schouders getikt of je, of je nummer wordt opgeschreven. Dan denk je, is het ja, ja, ja. De, de, de lol is weg. Ja.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 En dat heb ik met Dirk Bewalda, dat was ook een mooie vent. Die toen ik in 92 zeg maar weer als fotograaf uh, terugkwam uh, bij kennenweg. En toen stond ik ook op dat stukje beton wat daar in het Tarsombocht lag. Met, met de Clio race. En nou, hij scheidt het gedaan te hebben, maar ik geloof de toren heeft die staat. Godver. Oh ja. <laughs> ja, Dirk Bewalder kon wel eens even uit zijn slof schieten. O, en of ik dood wilde, weet je wel. Uh, laat ik. Hij zeg, ja, zegt: je, je hebt helemaal gelijk. Want ik had niet door, toen nog niet, met, met die sliks. Het is totaal anders racen en met voorwiel aangedreven. Als er een je gast loslaat, dan gaat, komt hij meteen naar binnen. Weet oh, okay. je ja, wel? Ja. Ze gaan niet eerst naar buiten tegenwoordig, want, <min weleens> want ze kleven, kleven aan die baan vast.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 was aan de beurt. Dus ik ging ernaast zitten. Maar er zat er geen riemen in. Er zaten geen kopsteun in die dingen. Suicide doors had die auto. Mijn nicht en het verloofde zaten achterin. Ik, nou, dat, dat, dat, dat. Zo, zo, zo ging dat. auto vol. auto vol, maar dat is, oké. En dan ging dus op de Tarzanbocht af. Ik denk, nou, dat gaat niet goed. Dat is uh, niks met ideale lijn te maken. En... Uh,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 En uh, dat, dat er gebeurde gewoon. <laughs> en, uh, maar goed, ik. Uh, nou, dan zou je al uh, met hoofdpijn uit die auto zijn gekomen. Nee hoor, helemaal niks gevoeld. Oh. En uh, misschien adrenaline zal dat zijn ja, geweest. Ja. Maar ik zat dus rechts, maar ik gleed dus links uit. Mm. Dus op mijn buik gleed ik dus op die stoel zo. En ik kwam, die auto kwam omhoog. Ik denk, oh jezus, als die doorgaat, dan breek ik mijn rug, dan ben je toch dood. En hij ging ik 45 graden aan en viel terug. Mm. Dus op zijn pootjes.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 dat is ook spannend, vond ik ook leuk. Dus dat is goed gegaan. En een, een deel daarvan is airbrush. En het lijkt veel meer. Dus het, een hoop mensen die dit... De airbrush, nou, laat maar zo. En deze techniek, wordt hier eigenlijk uh, door anderen overgenomen? Nou, misschien wel. Ik weet het niet, ik zie het niet eigenlijk. Maar dus, dus, dus wat aan van doet, dat is uniek. Ja.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 Weet je wel, ja, dan ja, ja. Uh, ik, ik heb hier een goede polsbandje niet om. Ja, ja, ja. Nee, nou, dat hoeft voor mij allemaal niet. Ja. <laughs> en, uh, maar het, gewoon van de, de techniek uh, genieten doe ik nog steeds. Mm. Dus in de pits, en ze, zeker met die klassieke Formule 1, dat, dat is helemaal nog pure techniek. Want zes, zeker die McLaren's destijds, dat vond ik e de mooiste, dat was een hele clean auto. En... Uh, er zat helemaal geen, geen toeters en bellen. En geen terelantijntjes op. Ja. En dat vond ik, dat vond ik mooi. En dat heb ik, ik ook echt meegemaakt. Natuurlijk ook in mijn kennend ja. tijd. Dus uh, dan heb je John Watson en Niki In die auto's zien rijden. En, en op Silverstone. Ik, ik heb die foto heb ik nog ergens. Die uh, had ik een foto gemaakt. van, uh, In zijn spiegeltje. En dan zat ik dus op mijn hurker. Achter die uitlaat.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 want die, die, die race ging door, weet je wel, dat werd helemaal, Dat was een, een, een rel achteraf. Maar ja, wat ja. dat schiet je er nu op? Ja, het feit, feit ligt er. Uh, en, en, en ik, want ik heb ook heel weinig crashfoto's. Mm. Want het interesseert me niet. Crashjes, ja, gewoon als het met, met in die tijd van Daan Constans, dus met eigen autootje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 Ik geloof in juni weer de historische Grand Prix. Bidden weer bij. Ik heb al uh, contact gehad met die journalist. Want die heb ik, verleden jaar heb ik via het Haarum Zagblad en United Foto's heb ik accreditatie gekregen. Anders kreeg ik het niet. Hmm. Omdat ik geen persfotograaf was. Want ik kreeg althans geen, geen grijs hesje. Ja, ja. En dan, uh, dit jaar kom ik, daar ben ik zeker weer bij. Dus dan, uh, en met rendel